Hun namen zijn niet bekendgemaakt. Koenders noemt het een goede maatregel, omdat deze strijders bijdragen aan het meedogenloze geweld in die regio. Ook vormen ze een potentieel risico na terugkeer in Nederland, zei hij.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 Het is drukker dan anders. Je krijgt de files in de Randstad... die de meeste vertraging opleveren. Op de A6 van Lelystad naar Muiden... tussen Almere Buitenwest en Knoopend Muidenberg... 10 kilometer. A12 Utrecht-Den Haag... tussen Nieuwebrug en Knoopend Gouwen, 8. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... tussen Knoopend Prins Klausplein en de Afritberken... een reis, 10 kilometer. A20 Gouden Hoek van Holland... tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel... 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen... Op de A27 Almere-Gorkum tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Lunette... 19 kilometer langzaam rijdend verkeer. Die file levert je ook drie kwartier vertraging op... want er zijn daar twee rijstroken dicht. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Ede over de A30 en de A12. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle is ook een rijstrook dicht bij Amersfoort-Vathorst. De rechte rijstrook is daar dicht en dat levert twee kilometer file op. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Maren en de Uithof 9 kilometer. Komt door de problemen op de A27. Tot slot de N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Bij Rotterdam Airport 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Verke Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Met, met, met nu de herhaling van de Zandvoort op zaterdag. Vandaag niet te geloven. Het is uh, even na twee uur. goedemiddag en welkom bij de nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. We staan vanmiddag op locatie bij de Zandvoort 30. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag collega Albertjan. Ja, je komt eraan hoor. Je komt eraan, je komt eraan. Goedemiddag Albertjan. Ben ik er Ja, als het okay. goed is wel. Oké, okay, nou goedemiddag luisteraars. Ja, goedemiddag Rob. Ja, een uh, drukke straat En uh, ja, je zei het al, de eerste plaat was gelijk toepasselijk. Alles over het weer natuurlijk. Maar de komende drie uur live vanaf locatie, vanaf de straat. Het is voor ons een lustrum, Rob. Ja, de vijfde jaar hè, de dat vijfde we hier alweer zijn. De vijfde keer dat we hier te gast mogen zijn bij Café 4. Uh, verder, ja, er komen nog uh, hordes mensen. Komen, lopen nog van uh, links naar rechts richting finish. En de anderen die gefinished zijn komen alweer terug, richting Secrie. Waar ze hun auto's in gaan ophalen. Wij gaan natuurlijk de komende drie uur veel aandacht aan de 30 van Zandvoort besteden. Aan, uh, aan interviews met wandelaars... Uh, met en noem maar op, En nu, nu heb ik een galm, nu heb ik een galm, nou niet meer, oké, okay. dank je wel. Uh, goed, we interviews met deelnemers. Kijken hoe ze het gevonden hebben, ondanks het slechte weer. Maar wandelaars zijn, wan, zijn geen wandelaars als ze ook niet in slecht weer... of minder mooi weer wandelen en wel 30 kilometer. Uh, straks ook nog even, rond de klok van kwart over twee... even een interview met onze gastvrouw... waar wij dus voor de vijfde keer zo in successie hier... dus achter de présence mogen geven tijdens deze 30 van Zandvoort. Maar er gebeurt natuurlijk veel en veel meer vandaag. Zo is er ook de mountainbike race van Zandvoort, Katwijk Zandvoort. Wellicht hadden we daar verder op het programma. We ook nog even op terugkomen. En ik zou zeggen, laten we u de komende drie uur verrassen... door a, de muziek en de interviews met de deelnemers. En wel uh, bikkels, hè, die deelnemers. Jonge, jongen, jongen, jongen, jongen, Welkom bij Café 4. Daar staan we vanmiddag uh, op locatie. En ja, we hebben vanmiddag heel veel uh, toepasselijke muziek uitgekozen, Albert-Jan. Ja, wat dacht je van deze? Caravalk en Don't Vanmiddag en uh, ja, daar gaan we ruime aandacht aan besteden bij CFM. En natuurlijk lekkere muziek hè, vandaag voor deze hier is Echo Smits. Zijn wij, uh, op het moment even ietsje verder Als uh... ja, Ze komen nog wel terug. Want anders hebben we wel een probleem gehad. Dan we ze live in de uitzending. Oh, dat is wel gezellig. Je hebt iemand anders naast huis staan. Martijn ja. van Galen. Ja. Nou, CFM viert een beetje het lustrum. Wij mogen hier voor de vijfde keer uh, achtereen volgens uh, te gast zijn. Bij, bij Café 4. En onze gast hier voor vandaag is Martin van Galen. Martin, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Gezellig dat jullie hier zijn. Ja, uh, ja voor ons is het de vijfde keer een successie. Voor jou is het de uh, allereerste keer, geloof ik. Ja, dit is de vuurdoop voor mij. En, en? Uh, we zijn al snel begonnen, want het uh, loopt al aardig vol hier. Wat hebben jullie allemaal zo uh, in petto voor de wandelaars die uitgewandeld zijn? Ja, uiteraard uh, de vaste uh, gezelligheid van het café. En uh, we hebben de speciaal biertjes allemaal lekker koud staan. Dus het uh, terras is lekker verwarmd. Dus iedereen is uh, ja, welkom en... Uh we hopen dat het lekker druk blijft. Want uh, ja, nu begint het wel al. Het weer kon je niet regelen, maar uh, de inkoop kon je wel regelen. Ja, ja, ja inderdaad. Het weer is, uh, ja, laat het ietsjes afweten, maar... weet je, als ik zo kijk naar al die mensen... die uh, laten zich daar niet door uh, weerhouden. Ja, nee, dat klopt. Er gaat net weer een treintje voorbij richting het volgeladen Vol met, uh, met wandelaars... die de, de, de route hebben volbracht. Daarover straks meer. Uh, maar uh, Martin, oké, okay, goed. Uh, dus de kroeg eerder open gegooid vandaag... Ja, Dario, die is begonnen vandaag en ik ben bijgesprongen omdat het toch wel al aan de vol liep. En dan gaan we lekker tot een uurtje of drie vannacht door. Nou, nogmaals namens CFM, hartelijk dank dat wij hier voor de vijfde keer in sessie mogen staan. Ik zou zeggen, gauw weer achter de bar en naar binnen, ja. want het is een lekker guur buiten. En uh, volgend jaar weer, hè? Doen we. Oké. Okay. Okay. Martin, dat was Martin van Café 4. Ja, maar op het is het lekker warm op het show. Ja, dus... bij, jou, bij jou wel. Ja, we hebben niks te klagen hoor hier. Ja. Jij wel, hè? Ja, jij wel. maar, Ik zou niet durven. Oké. Okay. Nou, zo dadelijk veel meer. En natuurlijk zie je veel meer berichten, hè? Om half drie. Gaan nou, we eens even kijken wat er de komende dagen gaat worden. Maar eerst meer muziek op deze zaterdagmiddag. Hier is Van de Burke en de Burning Hearts. ...in de Burning Hearts. Speciaal even voor Willem Bruis gedraaid. Die ken je ook wel, hè Albertje? Jazeker. Jazeker. Ja, zeker. Ja, die is altijd van de partij, hoor. Nou, ondertussen lopen er uh, grote getale mensen... ...langs uh, dit café en de Haltenstraat. Allemaal natuurlijk uh, de 30 van Sanfoort gelopen... ...in dit geweldige uh, weer van vandaag. <hums> <hums> dus uh, ja, regenpakjes, uh, die waren wel nodig vandaag. Maar gelukkig heeft iedereen zich daar goed op voorbereid... Ja, en wat we altijd een, ja, moet zeggen, een mystery guest. Want hij komt altijd onaangekondigd bij ons in, op de Zandvoort op zaterdag in de uitzending. En hij was al in de studio geweest, maar daar waren wij dus niet. Vandaar dat hij hier nu aanschrijft. Ton, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ja ik dat... heb je, jullie kunnen je verstoppen voor je wel. Maar <laughs> ik vind jullie toch, hè? En als jij langskomt, dan hebben we het altijd over jazz aan zee. Wat ja. uh, heb je de luisteraars... Uh, nou, we hebben deze keer uh, echt iets nieuws. Echt iets nieuws. Alweer iets we nieuws. We hebben jump and jive uh, aan zee. Dat is eigenlijk de opening van het badseizoen op 11 april. Zet dus wat in de agenda, uh, luisteraars, 11 april. Schoenen poetsen, petticoats aan. Want ja. er wordt gooi- en smijtwerk in Talassa. S'avonds van 8 tot uh, 11 uur. Dan kunnen we nog even door. Het is echt enorm wat hier gaat gebeuren. Onze gasten zijn uh, dit keer Jazz Connection uit Breda. Dat is een wereldbekende band. En niet Nederlands bekend, maar wereldbekend staan op alle grote podia. Talassa heeft uitgepakt en dit gewoon voor mij mogelijk gemaakt. Dus Interlassa, Jazz Connection, Jump and Jive, uh, grote rock'n'roll festival... En uh, ik heb begrepen dat de uh, mensen ook uh, kunnen eten. Ja, het uh, is een speciaal Het restaurantgedeelte wordt erbij getrokken. Het is een speciaal Je moet wel bij de microfoon blijven, dat weet jij toch ook wel? Ja, je moet blijven praten. Hè. Het is, uh... Goed, Nou, in ieder geval www.jazzconnection.nl Dat is uh, de, de website van de band die op 11 april om 8 uur uh, komt spelen in Thalassa. En dan hebben ze natuurlijk een rock'n'roll diner Hebben ze er ook bij. Juist, dat bedoel ik. Voor een kleine 30 euro. Nou, Met van alles en nog wat. Maar het lijkt, dan blijkt me reserveren wel verstandig. Dat is heel verstandig. Want ik verwacht dat het heel erg druk wordt. Goed, 11 april. Reserveren gewenst. Ja. En uh, petticoats aan. Niet verplicht, maar petticoats en schoenen is ook gewenst. Ja, want... Ook niet verplicht. Want, uh, die... Maar het wordt uh, echt ouderwets rock'n'rollen en dansen en jijven en... De voetjes gaan van de vloer. Feest, de voetjes de de gaan van de vloer. En jij komt volgende week uh, zaterdag in kan de. Ik ga ik uitgebreid vertellen wat we precies gaan doen. We er uitgebreid op terug. Oké, okay, Tom, bedankt. Ik en, dank en, jullie voor deze gelegenheid. 11 april zetten we vast Ik in wens de jullie uh, beter, beter weer <laughs> dan dit. Maar toch. Wij slaan ons er wel doorheen. Het komt goed. En uh, we, we zien elkaar volgende week. En ja. 11 april staat nu al in de agenda uh, gereserveerd. Helemaal top. Oké, okay, bedankt. Dankjewel, Tom. En uh, we gaan naar uh, de Jazz Connection uh, luisteren nu. Dus even kijken hoe dat klinkt. Af en toe. 20 jaar. VFM Westkust, weerbericht. Ja, we gaan dus even kijken naar het weer voor de komende dagen. Hier is Albert Jan Vos, mijn weet, collega. Weet echt weten Rob. Ja, echt waar. Ik bedoel, vandaag gaat het toch. Maar morgen wordt het nog slechter. Hoewel, vandaag is er ja, frisse wind, maar dat heeft de wandelaars niet, uh, niet verhinderd om uh, in grote getalen naar Zandvoort te trekken voor de 30 van Zandvoort. Nou, wat hebben we dit weekend? We hebben dit weekend uiteraard te maken weer met een tweetal depressies. Vandaag passeert het een het systeem, behorende bij een depressie. En morgen wederom een depressie, uh, die bepalen ons weer dit weekend. We zijn vandaag weliswaar droog begonnen, maar later vanochtend en vanmiddag begon het dus af en toe te regenen. De zuidenwind draait naar zuidwest en neemt toe naar vrij krachtig in de polderen en naar krachtig tot hard aan zee en temperatuur. De temperatuur stijgt naar maximaal 11 graden. Vanavond en de komende nacht is het overwegend bewolkt en valt er af en toe wat regen. De zuidwestenwind waait vrij krachtig in de polder en hard aan zee. Windkracht 5 tot 7. En de temperatuur wordt niet lager dan een graad of 8. Nou, dan morgen. Morgen is het bewolkt en valt er geruimd uit regen vanwege de, de depressie. Vooral in de middag regent het stevig door. De zuidwesten en later op de dag zuidwestenwind waait vrij krachtig over land en hard aan zee. Windkracht 5 tot 7. En de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 10 graden. De Zandvoortse circuitrun editie 2015 zal dan ook nat en onstuimig verlopen morgen. Na het weekend, uh, dat is voor ons weer belangrijk. Uh, na het weekend valt uh, dinsdag en woensdag van tijd tot tijd regen. Maar maandag valt uh, het met de nattigheid wel mee. Het werd flink uit het westen tot het noordwesten. En de temperatuur gaat weer naar beneden. naar een graad of 10 tot 12 op maandag. En naar 8 à 9 op woensdag. Dus voor de lopers van morgen, uh, ja, regenkleding aan, hè? Jazeker. Ja, de ballonnen, die vliegen hier ook door de lucht. Dus... Ja. Nee, dat kan er ook nog wel bij. Jazeker.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 This way. <laughs> Take it Zij zijn uh, allemaal anders gekleed. Hè? Ik heb zelfs een in uh, Korte Broek gezien. En uh, ja, de andere is weer uh, dik aangekleed bij dit slechte weer van vandaag. Kijk, maar morgen wordt het nog slechter. Hè? Weet je wat ik zie? Een trein die op de tijd rijdt. <laughs> een treintje. <laughs> die gaat ook keurig weer richting weer volgeladen met de wandelaars die uitgewandeld zijn. Allemaal weer richting circuit. Waar ze dan uh, weer lekker warm in de auto kunnen gaan zitten en uh, droge kleding aan kunnen doen. Ja, we zijn toch wel heel wat lopers die uh, aan ons vragen van hoe ver is het naar het circuit? Dat is een ind hoor, om te dat lopen. Dat is een ind. Ja. Maar ja, je hebt wind mee hè? Ja, dat is waar. En de mountainbikers trouwens ook hè, van Zandvoort naar Katwijk wind tegen en dan van Katwijk weer terug hebben ze weer wind mee. Dus dat is uh, weer meevallen. Ja, dat is een aardig loopje hoor, toch? Ja, loopje gesproken. We zijn er weer, we zijn er weer, ja. Nou, nou, die er toch is, hè, zullen we maar zeggen. Die ja, die er ja toch is. we houden hem er even in. Ja, we halen hem er even in. Rob, goedemiddag. Collega Rob. Ja, goedemiddag. En het dat we dat we over, Rob Petersen. Met ja. over Rob Petersen. Uh, heb jij ook even door het dorp gewandeld? Uiteraard hebben we door het dorp gelopen en gekeken wat er allemaal te doen is. Heel veel enthousiaste mensen. Ondanks het uh, mindere weer, mag ik toch wel zeggen. Ja. En uh, ja, leuk, leuk om te zien. Heel veel activiteiten. Vrolijke gezichten. En dat ja, verbaast dan toch wel op uh, 28 maart. Maar prima. De Zandvoort bruiste, Rob. Jazeker, <laughs> voor Willem. Ja, ondanks, ja. ondanks het weer. En uh, heb jij nog toevallig wat wandelaars uh, gesproken? Of ja, bekende... ik heb een paar gesproken ook de weg geweest naar het circuit. Nou, dat lukte mij wel in geval. <laughs> en uh, ja. ja, voor de rest een aantal mensen hier bij de finish. En iedereen opmerkelijk fris over de finish, mag ik wel zeggen. Ja, ze kunnen de 30 kilometer of uh, 18 kilometer kunnen ze dus kiezen tussen twee afstanden. Maar ja, met dit weer is het toch echt, uh, is echt wandelweer, hè? Het is uh, typisch wandelweer, zeker als je door de straten gaat. Dan is het ook wel beschut. En dan, ja. Uh, ja, het is wel te doen. Oké, okay, goed. Uh, Rob, nou zou zeggen, uh, moedig de mensen nog even aan. Dat gaan we doen. Uh, heel veel plezier met het programma verder buiten. Bij vier moet altijd lukken, zoiets. Uh... Wij vermaken ons wel. Hé, hey, Rob? Dankjewel, Rob. <laughs> ja, en uh, ik zeg tegen alle lopers die op dit moment hier uh, aanwezig zijn: dank wel, wij hè. Hier zijn de FORTOPS. Ja, ja, ja.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 Retire, man! I'm too hot, hot damn! Make a dragon wanna retire, man! I'm too hot, hot damn! Say my name, you know who I am. I'm too hot, hot damn! And my band 'bout that money. Break it down, girls! Hit ya, hallelujah! Woo. Girls! Hit ya, hallelujah! Woo. Girls! Hit ya, hallelujah! Woo. 'Cause uptown funk don't give it to ya! 'Cause uptown funk don't give it to you 'Cause I'm The check, Julio, get the stretch. We're at right the Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gonna show up. Smoother than a fresh drop, skip it. Set you hallelujah. Ooh. Girl, set you hallelujah. Ooh. Cause I'm cell funk don't give it to you. 5 uur vanmiddag. Dus als je radio wilt komen kijken... je bent van harte welkom... Ja, en daar is hij dan. Leo. Ja. Goedemiddag, Leo. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we hebben het over Leo Musebek. Leo, uh, zo'n e groot evenement. Twee dagen in Zandvoort. Daar moeten natuurlijk enorm veel een heleboel vrijwilligers bij aanwezig zijn. En een heleboel verkeersregelaars. En uh, wat uh, is jouw rol dit weekend? Uh, wij, uh, wij regelen een beetje de oversteekplaatsen voor de, voor de wandelaars. Daar waar ze in Zandvoort uh, de weg oversteken. Dat okay. beginnen we bij het NH-hotel. En uh, onder andere boven aan de zeeweg het In het dorp hebben we het raadheidsplein afgesloten en dan hebben we de oversteek boven aan de Halterstraat. En de uh, Sofierweg, einde visserspad. Uh, hoeveel uh, vrijwilligers uh, hebben jullie dit weekend? Bij, uh, uh, 12 twaalf vrijwilligers vandaag hebben we om ons lijn En morgen zijn we met z'n veertien. Met z'n veertien. Uh, Wanneer zijn jullie begonnen met de voorbereidingen voor dit evenement? Ja, dat begint een beetje... Het uh, is een beetje gesneden koek, hè? Zoals ja, nee, klopt. <laughs> ja, ja, maar we raken. hebben inderdaad de voorbereiding. Begin, uh, begin januari. Ja. En dan uh, eind januari dan, dan zijn de voorbereidingen. Dan worden er een draaiboek gemaakt en er afspraken gemaakt. En dan begin maart, dan wordt het definitief afgerond. En dan, ja, en, begin maart dan gaan we wandelen. Wat zijn je indrukken van vandaag tot zover? Dus nou, gaat het allemaal soepel? Geen, op uh, zich, geen, geen problemen? Geen boze chauffeurs van... Uh, nee, oh nee, mensen zijn heel, uh, redelijk ja. meegaand. ja hoor. Oké, okay, en de wandelaars natuurlijk ook, die zijn heel gaaf. Ja, die vinden en het en prachtig en dat wij daar staan. Dan ja, uh, dat kunnen ze doorlopen. Continu dankjewel, dus uh, hartstikke leuk. Uh, hoe laten ze vanmiddag begonnen met, uh, met de verkeersregeling? Vanmorgen zijn we begonnen om, uh, om half acht bij uh, Vanspijs. De mensen die met de trein kwamen. De trein opgevangen. ging nog wel. Ja, ja, de trein ging nog wel. Ja, ja. Gelukkig wel. En uh, toen zijn we om 8 uur bij en hout begonnen, bij de rotonde. Ja. Oversteek geregeld. En zo ja, lopende weg het uh, pad. Uh, om 1 uur zijn we gestart bij de zeeweg. kwamen de eerste doorheen. En om, terug. Ja, en om 12 uur kwamen hier al de eerste aan. Om 12 uur zijn ongeveer al de eerste aangekomen. Dus, uh... Oké, okay, en uh, morgen hetzelfde scenario of is het een aangepast scenario? Nee, morgen is het even anders. He. Morgen hebben we dus de run en ja. dan uh, sluiten we het dorp af op bepaalde punten. Weg, en dan ja. hebben we ja, verkeersmaatregelen getroffen. En een gedeelte, wat, uh, ja, een gedeelte wat, je hebt een middengedeelte rond het Palace Hotel, zullen we zeggen. Ja. Wat helemaal afgesloten is, he. dus dan kunnen de mensen helemaal niet weg. En dat geeft wel eens wat af en toe wat vreemd. Ja, oké, okay, maar ja, je is zo'n groot evenement. Ja, ja je, je moet op een gegeven moment knopen wow. doorhakken. Ja, ja, ja Je moet een zaken, rondje maken, he. Ja, om de zaken, ja. de continuïteit erin te ja. houden en ja. de doorstroming. Ja, dat te gaat goed, goed hoor. Oké. Okay. Nou, uh, bedankt dat je even, even voor de radio wil ja, reageren. graag gedaan? Heel veel sterkte en dankzij jullie uh, is dit zijn dit soort evenementen mogelijk. Dankzij heel van. veel vrijwilligers. Dus als je je collega's tegenkomt, doe ze de hartelijke groep. Gaan we doen. FM. Gaan we doen. Okay. Ook bedankt, hè? Yo. Doei. Dankjewel, Leo. Inderdaad, als we die vrijwilligers toch eens niet zouden hebben, ja, dat zegt nog Waar is voor dan? <laughs> Goed werk, ook uh, vandaag en morgen in dit uh, sportieve weekend in Zandvoorts. Sportfeest at Zandvoorts. I got to do it Ja, nog maar twee vijf, uur. Ja, we gaan zo meteen even met wat uh, lopers praten. Hè? Ja, maar daar gaat het eigenlijk om. Hè? Precies. En daar hebben we ook een jubilaris tussen lopen. Een jubilaris. want uit Bennebroek, Maar die komt om tien over drie aan de beurt. Want die heeft, de, die heeft deze keer voor de vijfde keer ook meegelopen. Even eens vijf jaar. Net als eigenlijk. Die maar hij krijgt een speeltje. Ja, dat is waar. Zodra dat is waar. ik naar het nieuws weer van drie uur zijn we er. Nog twee uur lang. Graag tot zo. As I lie here thinking of you, I realize that nothing is new.